Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Hoho! Freddy Fontijn met het NOS Journaal. Op een aantal snelwegen staan lange files door de boerenprotesten. Er waren acties in het hele land, van Groningen tot in het zuiden... onder meer bij het industrieterrein Moordijk en op het mediaterrein in Hilversum. Er zijn ruim 100 bekeuringen uitgedeeld... en er zijn ongeveer 100 tractoren door de politie van de weg gehaald... van mensen die regels overtraden. De meeste protesten zijn nu afgelopen. Staatssecretaris Snell heeft zijn aftreden bekendgemaakt... tijdens het Kamerdebat over de kinderopvangtoeslagen... die ten onrechte zijn stopgezet. Een grote rol speelden de dossiers die gedupeerde ouders... vorige week van de Belastingdienst kregen... die grotendeels waren zwartgelakt. SP-Kamerlid Leijten vindt dat niet alleen Snel moet aftreden... maar dat ook de verantwoordelijke ambtenaren weg moeten.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 Afghaanse tolken, die voor Nederlandse missies in Afghanistan hebben gewerkt, komen in aanmerking voor bescherming in Nederland. De tolken worden voortaan aangemerkt als systematisch vervolgde groep en dat betekent dat ze in principe recht krijgen op asiel, schrijft staatssecretaris Broekers aan de Kamer. Tot nu toe golden er strengere voorwaarden. En de afgelopen tien jaar zijn de meeste apps die zijn gedownload van Facebook... volgens gegevens van een website die downloads op telefoons bijhoudt. Op nummer één staat Facebook zelf, op twee de berichtendienst van Facebook... op nummer drie en vier staan WhatsApp en Instagram, ook van het bedrijf. Het weer, vannacht regen, in het noordoosten mogelijk natte sneeuw. Het wordt vier graden. Morgen is het overwegend bewolkt. In het oosten is er wat zon, in de middag en avond in het westen wat regen. Het wordt elf tot veertien graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een handjevol files in Noord-Holland momenteel. En er staat in totaal 20 kilometer, dus op sommige wegen kan het verkeer weer prima doorrijden. Maar het staat nog wel vast op bijvoorbeeld de A9 van Amstelveen naar Den Helder. Tussen Akersloot en Heilo 6 kilometer met een kwartier op onthoud. Op de N247 van Amsterdam naar Horen staat het vast voor Broek in Waterland. Vanaf de aansluiting met de A10 kom je daar in de file terecht. En daar heb je ook 10 minuten vertraging. Op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer staat het vast tussen de aansluiting met de A9 en Omval. Daar heb je 10 minuten op onthoud. En ook 10 minuten vertraging op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Het rijdt langzaam daar tussen de knooppunten Koenplein en Zaandam. Tot zover de verkeersinformatie.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 Weet waarvoor je geeft, Zie FM. Hoho! Ho. Dit is kerst met Zie FM! Hohoho! Ho. Merry Christmas, sir. Merry Christmas. Dance Radio. I know you need a love. I know you need a love like mine. I know you need a love. I know you need a love. This is great. We are Dance Real. You love We celebrate our most sacred and special event Kids, kids can't wait to oh, oh, oh. From Dance Radio right now right now right now, light now. 小姐 Fijne dagen en